Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf volgende week hoef je ook in het vliegtuig geen mondkapje meer op. Volgens het Europese RIVM is dit niet langer nodig. Ook minister Kuipers van Volksgezondheid heeft vanavond in een brief van de Tweede Kamer laten weten... dat de mondkapjesplicht weg kan. Omdat het advies niet bindend is, kunnen luchtvaartmaatschappijen er toch voor kiezen om de mondkapjes te verplichten. Eigenlijk had je nu al de eerste legaal gekweekte Nederlandse wiet moeten kunnen tegenkomen. Maar toch is dat niet het geval. In 2020 mochten in tien gemeenten telers legaal wiet verkopen aan coffeeshops. Maar het wiet-experiment van de overheid komt maar niet van de grond. De grootste problemen zijn dat na elke teler en na elke investeerder moet integriteitsonderzoek worden gedaan. Om te kijken of zij niet met crimineel geld hierin dat zij hier geen crimineel geld in steken. Dan zijn er ook nog een paar telers die problemen hebben om een locatie te gaan, een locatie te krijgen. Een vergunning van de gemeente om ook echt in die gemeente te gaan telen. En sommige telers kunnen geen bankrekening of verzekering krijgen omdat die bedrijven niet met hun in zee willen. Het kabinet heeft toegegeven dat het niet zo lekker loopt met het wiet-experiment. Morgen praten ze daar in de Tweede Kamer verder over. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Sri Lanka aangescherpt. Het gaat van geel naar oranje en dat betekent dat je er alleen heen moet gaan als dat noodzakelijk is. Sinds een paar dagen is het onrustig in Sri Lanka. Er zijn demonstraties tegen de regering, gevechten, plunderingen en vernielingen. En een aannemer in Oost-Soeburg, in Zeeland... heeft een foutje gemaakt bij de bouw van een nieuwe basisschool. De wethouder vertelt wat er aan de hand is. Hij staat verkeerd om. Dus de voorkant zit aan de achterkant en de achterkant zit aan de voorkant. En dat is niet te accepteren. Ja, hij is not amused, zegt hij deze, deze verslaggever van Omroep Zeeland. Er zijn toch bouwtekeningen? zeker. Heeft de aannemer die op zijn kop gehouden? Ik zou het niet weten. Ik weet nog niet waarom dit is. Dat wil ik ook in eerste instantie helemaal niet weten nu. Ik wil een oplossing. De bouw is nu tijdelijk stilgelegd. Dat kan er dus voor zorgen dat deze kids uit groep 8 het nieuwe schoolgebouw niet meer gaan meemaken. Vinden ze jammer. We willen liever naar het andere gebouw. Nee, ja, ga je liever naar het andere gebouw? Ja. ja. Want, want als het nog langer duurt, dan zitten we eh, al in de eerste. En dat willen we niet. Tja, wordt vervolgd. Het weer dan nog. In het westen noorden kan wat regen vallen. Op andere plekken blijft het droog. Morgen opnieuw een lekker zonnetje en het wordt een graad of 20. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland nog viel op de A2 richting Amsterdam. Tussen Oude Rijn en Maars, 10 minuten vertraging. De A4 naar Amsterdam, tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer. Een kwartier vertraging, dat heeft te maken met een ongeluk op de A10. Op de A9, ook maar Diemen, staat tussen Batuverdorp en het AMC, 8 kilometer. En dan heb je 10 minuten extra nodig. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Zf met nu, jouw keuze, Zie fm In de vroege morgen, elke vroege morgen... Lees ik alle nieuwtjes in de krant. Gaat de trein nog rijden? Gaat de zon nog schijnen? Wat is er in de wereld aan de hand? Ik ben altijd dichtbij je, weer een stukje vrijer... Nu staan we weer samen in de kroeg. Ja, het duurde even, nu gaan we weer leven en haal ik alles in en krijg. Geen...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 Tu me comprends et non tu tailles taille Soit je me taille ou tu tapes au-dessus d'Amen de les pas de battes Monsieur que voulez-vous, que voulez-vous Non mais de quoi je me mêle Je veux te plaire avec toi je m'en peine Alors de quoi je me mène U fous la merde Non y'a pas de coup Chéri cocouve ma hum mm -mm. Je veux le bifton Pas de bourg Chérie cocouve ma photo Fais-moi, mm, mm, pas de booghout Appelle-moi cataleya Mia, mm. T'aimes toucher, moi, je le sais bien, je le sais, hmm Appelle-moi cataleya Mia, mm. Pour qui tu te prends, joie en toi tout déboule. Le boogie trop dans en l'air, il est top, top Est-ce que tu pourrais m'étonner Je sais pas si t'es cop, en vrai me parle pas To be the code code, de quoi Yeah, yeah, yeah Je vois pas levé sommer, y'a jamais rien sans rien Mon des mots je pas me laisser faire oh est mon vaisseau père j'aimerais toucher le ciel tu y on bay chéri tu sais chéri coco fais moi je veux le biff pas de bobo chéri coco ma photo fais moi pas de bobo appelle moi cataléa mais moi je le sais bien je le sais appelle moi cataléa mais Oké, tu te prends je vois en toi tout débouler Je parlais, j'ai vu tout l'inverse Donc c'est moi, je m'en vais Pas de retour, je m'en vais Non mais de quoi je me mêle Je veux de l'air, avec toi je m'en vais Alors de quoi j'me je me mêle Tu fous la merde, non y'a pas de peine Chérie, coucou, fais-moi mm. Je le bifton, pas de beau Chéri Coco, vois ma photo Fis-moi hum, pas de beau poine m'a catalea mea Aime toucher moi, je le sais bien, je le sais A peine-moi catalea mea Pour qui tu te prends joie en toi tout débrouillé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 I still manage living life Cause so rarely in this world All these chances given twice I indeed sold my soul Without glancing at the price No instructions When I was handed this device But so with what I did get I was more than generous Put others over cell phones Several nests But I'm back on my feet Without a hint of bitterness In one way or another I shall have deliverance So I say I've been traveling time sometimes Sometimes, sometimes. Oh. When my vision falls And my bottle shine, My bottle shine shines in the All the time people loved you unconditionally toast in the new south this one is for history then i slip Failing, caused the number's injury, called the same people in this. Yo, you just missed the beat, this the formula. Damn it, Bubba, you had it. Why'd you have to keep it polo and new balance? Then they start to question whether you a true talent or just a redneck substance abuse addict. So then you hide away just to try to find your way. And now they're back to calling you 200 times a day. I want all y'all to know, good or bad, I'll remember it. at 10 million sold in the name of my deliverance. Stop. I've been traveling.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 So he says I've been traveling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 door de straten van april, dit moment van nog niets moeten, maar op de toekomst voorbereid. Hansen bruid op blote voeten, van feest en fly bij het ontbijt. Als in een adem schoot, de kerk, de groep, het plein van Boven op de berg, hoog en lang weer samen zijn. Onze lieve vrouw zal vandaag een nieuwe ons waken in warmte en in kalm. Spreid haar. Leiden, vaag vaart hier midden door het dag. De bogen uit lang vervloeid tijden zit in elke steen van deze stad. Het eerste glas dat klinkt, het galm onder de boom. Iedereen die ziet, met zachte ging het hoog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 En in harde, en in koude, spreid hem aan. Over de dagen, onze lieve vrouw zal van lang om You see that black boy over there running scared. What you doing, man?